Daar zouden naar schatting honderden burgers zijn gedood. Premier Abiy zegt dat de moorden het werk zijn van opstandige milities. Ook zijn er volgens de Ethiopische regering... raketten afgevuurd op twee vliegvelden in een regio die grenst aan Tigray. Kenners van de regio waarschuwen dat dit het begin kan zijn van een burgeroorlog. Het conflict in het noorden van Ethiopië... heeft geleid tot een vluchtelingenstroom naar buurland Soudaan. In een sporthal in Noordwijk-Erhout woedt een grote brand... Het is nog onbekend of er gevaarlijke stoffen vrijkomen... maar de Veiligheidsregio-raad omwonenden uit voorzorg aan... om ramen en deuren dicht te houden en een mechanische ventilatie uit te zetten. De brand brak rond 9 uur uit in het dak van de sporthal. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er toen iemand binnen was. De politie in Rotterdam heeft in twee appartementen... in totaal 600 kilo cocaïne gevonden. Dat was vorig weekend al, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens de politie heeft de cocaïne een straatwaarde van rond de 20 miljoen euro. Een van de appartementen werd door de politie al enige tijd in de gaten gehouden... en het spoor leidde ook naar het andere appartement. In een andere woning in de stad is daarna bij een inval bijna 2 miljoen euro contant geld gevonden. Er zijn vier mensen aangehouden. Het weer bewolkt en kans op een bui. Vanmiddag kan het in het zuiden enige tijd opklaren...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 in in QFM Met nu. Goedemorgen Zandvoort.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 Uh, Hoofddorp En die, uh, die worden ook uh, dan in onze uh, raljons ingedeeld. En uh, wij hebben gemiddeld per jaar zo'n beetje tussen de 10 en de 20 uh, donateurs, die dus een uh, jubileumjaar donateur zijn. Dus 40, 50 of 60 jaar. Ze staan er best wel wat. Ja, zeker. Um, dus het is jullie... mooi dat het zijn vaak natuurlijk de mensen die al een beetje op leeftijd zijn.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 dat we die alsnog kunnen, kunnen uitnodigen. Mm -hmm. De eerste grote bijeenkomst zou de, de uh, reddingbooddag zijn. Dat is in mei. Ja, en daar zien we natuurlijk graag iedereen uh, terug. Hey, um, nu je met deze tijd zit, hè, er moet constant uh, onderhoud gepleegd worden... er moet uh, opgeleid worden. Uh, hoe is dat in de loods op de maandagavond? Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè. Daar worden mensen ook gescheiden gehouden, dus daar worden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 Dat is natuurlijk een, een, een heel groot verschil. En dan ga ik even naar de moderne tijd. En dan kijk ik naar de Formule 1 en dan kijk ik naar Dakar. Dat is natuurlijk echt een wereld van verschil in, in, in, in techniek uitvoeren. En, en, en wat er gebeurt met rijders. Want daar zie je dus echt midden in de in, in middle of nowhere. En dan moet ja. het toch gebeuren.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 Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. Nou, dat is een heel andere jelma, want we gaan gewoon door met praten. En we gaan uh, praten met Christel Veerman over Liefs uit Zandvoort. Christel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, Hallo. Uh, ik zie heel vaak Liefs uit Zandvoort. En uh, wat is Liefs uit Zandvoort? Wat is Liefs uit Zandvoort? Um, Liefs uit Zandvoort is eigenlijk een blog over Zandvoort...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 Net, en ook heel veel guesthouses, maar net ook die guesthouses dan uit te, te pikken... dat ik denk, hé, hey, die doen het net even anders. of die zijn, uh, ja, er, er gebeurt gewoon nu zoveel in Zandvoort. En dat, dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. Maar ook uh, met die guesthouses, en ja, mensen maken er steeds mooiere uh, plekken van. En dat vind ik heel leuk om, om die aandacht te geven. En ik merkte ook dat daar in Zandvoort tot nu toe eigenlijk weinig mee gedaan werd. Want toen ik met mijn blog begon, dacht ik van... jeetje, er is eigenlijk veel meer, er, er gebeurt zoveel...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 Uh, ja. We zien je uh, straks nog wel weer fietsen door het dorp. Met je fotostel om je nek. En ik ja. wens je nog heel veel plezier met de blog, Instagram ja. en website. Dankjewel. Ja, bedankt. En Nog misschien één puntje wat ik ja. wil zeggen. Als mensen dingen missen of zo. Zeg, hey, dit staat hier niet op. Dat is echt niet dat ik dat bewust weglaat. Maar als mensen tips hebben, mogen ze me altijd gewoon mailen. Want ik weet ook niet alles. Dus uh, tips zijn altijd welkom. Oké, okay, waarvan achter. Dus. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag.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 Uh, Searching for a new escape, I scan the exits that embrace an easy